Uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD wordt al een paar uur plat gebeld. Sinds 10 uur vanochtend kunnen mensen die het Janssen vaccin willen voor een afspraak bellen naar een speciaal nummer. En in de eerste minuten werd er al 70.000 keer gebeld en liep de boel helemaal vast. Arjan van 23 moest het ook een paar keer proberen. Ik heb vier keer achter elkaar gebeld in 10 seconden en toen de vierde keer kwam ik er doorheen. En ik kan ook vrij vlak geprikt worden. Ik word komende vrijdag om drie uur, ben ik al aan de beurt... en krijg het Janssen-vaccin uh, ingespoten. En dan is Arjan dus meteen volledig gevaccineerd... want één prik is bij het Janssen-vaccin genoeg, zegt minister De Jonge. Ideaal vaccin als je echt klaar wil zijn met die ene prik. Klaar voor de zomer. Klaar voor een zomer vol festivals. Dansen met Janssen. Maar misschien ook als je uh, nou juist uh, ja, uh, prikangst hebt... en je denkt, ik vind één prik eigenlijk wel genoeg... De regering van Hongarije kan een boze brief op de mat verwachten. De Europese Commissie werkt aan een waarschuwingsbrief vanwege de nieuwe anti-homo-wet in het land, zegt correspondent Sander van Oorn. Dat is toch wel vrij serieus. Het betekent namelijk dat de Europese Commissie denkt dat die wet gewoon volgens de Europese wetgeving niet door de beugel kan. De meeste EU-landen balen van de kant die het opgaat in Hongarije. Ze vinden ook dat het land niet goed omgaat met de persvrijheid, de rechtsstaat en het beschermen van minderheden. Dikke zwarte rookwolken boven Dordrecht. Er is een grote brand bij een afvalverwerk. De brandweer roept mensen in de buurt op om de ramen dicht te houden en niet te komen kijken. En Britney Spears komt vandaag aan het woord in de rechtszaal. Ze staat sinds 2008 vanwege mentale inzinking onder toezicht van haar vader. Die heeft controle over haar leven, haar geld, met wie ze omgaat en waar ze heen gaat. En daar wil Britney Spears vanaf, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Ze had intussen weer een succesvolle showbizcarrière en uit niets blijkt dat ze zelf niet goed zou kunnen oordelen over haar eigen leven. Vandaag gaat Speers in de rechtbank zelf haar zaak bepleiten en dat wordt spannend, want er is maar weinig bekend over wat ze zelf eigenlijk echt vindt van de manier waarop ze al twaalf jaar haar leven leidt. Britney vertelt straks haar kant van het verhaal via een videoverbinding. Het weer: op steeds meer plekken is het droog en breekt soms de zon nog even door. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen wat meer zon en maximaal 22 graden. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 You and me on a bird flying away. flying away, and then I hope to see your smile. Dus, uh, ik ben vandaag begonnen met Paul Elstak, Rainbow in the Sky. En ik ga door met Abba. Gimme, gimme, gimme. Nick Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Het album Strauss Co. wordt uitgebracht in Nederland. En dan gebeurt er iets wat niemand ooit had durven dromen. Strauss Co. brengt een walsraagje teweeg in het kleine Nederland. Een van de muziekstukken op deze dd is The Second Hals. Eigenlijk heet het stuk Wals No. 2... ...from Jazz Suite No. 2... ...bij Dmitri Shostakovich. Maar het zou nooit een hit worden met een dergelijke titel. Marjorie bedacht de naam Second Walls en zo is het muziekstuk beroemd geworden. en Co steeg draag snel naar de hoogste plaats in de top 100 in Nederland. En het album bleef meer dan een jaar in de top 10 staan. Hier is André Rieu met zijn Second Walls. Op vrijdag 18 juni kwam de regen met bakken uit de hemel. Even na zes uur begon het te rommelen en binnen een mum van tijd stonden diverse straten blank. Omdat het gepaard ging met flinke rukwinden veroorzaakten de buien onder meer op het zand behoorlijk wat materiële schade. De Hanemestraat stond zoals vanouds weer snel blank. Het leek er snel een vaart van te worden. De laatste keer dat dit gebeurde was in augustus 2020. De straat werd voor korte tijd afgeslopen voor het verkeer... omdat diverse putdeksels omhoog waren gekomen.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 Voor de zomervakantie weer een Nederlandse les? In Pluspunt zijn twee groepen bezig met Nederlandse les. Eén voor beginners en één voor gevorderden. Elke donderdag van 10 tot 12. De cursus is tot en met 8 juli. Aanmelden via www.pluspuntzandvoort.nl en bij genoeg aanmeldingen kan er ook nog een middengroep gestart worden. Welk land heeft in de historie de minst aantal oorlogen gehad? IJsland ligt op een strategische plek tussen oude en de nieuwe wereld. Maar te dusver heeft niemand het land willen veroveren. In de 13e eeuw woedde er wel een burgeroorlog tussen rivaliserende stammen. Daar bleef het bij. Het land heeft nooit de degens met andere land gekruist. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog wilde IJsland neutraal blijven, maar dat is niet helemaal gelukt. In mei 1940 werd het land bezet door de Engelsen. Op die manier wilden de geallieerden voorkomen dat IJsland door de Duitsers zou worden overlopen. De IJslandse regering protesteerde hevig maar riep de, volking, de bevolking toch op om geen weerstand te bieden. Na een jaar namen de Amerikanen de vriendelijke bezetting over die tot het einde van de oorlog zou duren. Later, in de jaren 60 en 70, vocht Eiland nog wel wat kleinschalige conflicten uit met Engeland. Toen ging het over iets heel anders, de kabeljauwvangst. Het ongenoegen van Engeland breidde IJsland zijn eigen visgronden steeds verder uit. Tijdens drie kabeljauwoorlogen vlogen beide landen elkaar in de haren. Visnetten werden vernield, schepen werden geramd en er vielen doden en gewonden. Uiteindelijk bond Engeland in. IJsland is momenteel het enige NAVO-lid zonder een permanent professioneel leger. Er is wel een eenheid, bestaande uit maximaal 200 man, die uitgezonden worden naar een vredesoperatie in het buitenland. Logisch, hoe je de vrede kunt bewaren kan niemand je beter vertellen dan een IJslander. Like Thank I wonder what she's doing MUZIEK Bernadette is een hitsingel van de Amerikaanse soul... en and Rhythm and Blues groep The Four Tops. Het was de laatste single van de groep die gedurende hun periode... bij de platenmaatschappij Motown de top 10... op de poplijst van de Verenigde Staten wist te bereiken. Het zou vijf jaar duren, in 1972... totdat een nieuwe single van de groep Keeper of the Castle... de top 10 wist te bereiken... Maar dit was toen de Four Tops onder contract stonden bij ABC Record. Bernadette was, bleef uiteindelijk op nummer 4 steken op de Amerikaanse poplijsten... en was daarmee op Reach Out, I'll Be There en I Can Help Myself na... de meest succesvolle single van de groep. Daarnaast bereikte het nummer 1 op de Rhythm Blues lijst. De top 10 in Canada en het Verenigd Koninkrijk van de top 20 in Vlaanderen. Hier is de Four Tops met Bernadette. Senioren en veiligheid maak het oplichters niet makkelijk. Er zijn makkelijke tips om uw geld veilig bij u te houden. Volg deze twee middagse cursus. Maandag 28 juni en maandag 5 juli van 2 tot half 4 in de blauwe tram. Opgeven bij de balie van Pluspunt. 023 57 40 330. 57 40 330. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. Respect, respect, alright. Oh my God, we're back again. Everybody say, gonna bring the flame. I'll show you how. Got a question for you? Better answer now.